Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Demonstranten in Israël krijgen niet hun zin... Al dagen protesteren ze tegen plannen van de regering. Die plannen zorgen ervoor dat de hoogste rechter in het land minder macht krijgt... en de regering dus meer. Veel Israëliërs noemen het het einde van de democratie in hun land... vertelt correspondent Nasra Habibala. De boel staat hier echt op z'n kop, het hele land eigenlijk. Uh, overal wordt er weer gedemonstreerd. Uh, op verschillende plekken proberen demonstranten de boel te ontregelen... om toch een statement te maken. Ja, zo net heeft het parlement voor een van de belangrijkste veranderingen gestemd... Drie mannen moeten 25 jaar de cel in voor het doodschieten van een man uit Amsterdam vier jaar geleden. De 24-jarige Shaquille Goethart werd destijds doodgeschoten toen hij uit zijn auto stapte. Waarschijnlijk was het een criminele afrekening. In Noorwegen is de leider van de communistische partij opgestapt. Hij werd vorige maand betrapt op het stelen van een zonnebril op het vliegveld van Oslo. Eerst zei hij dat hij de zonnebril per ongeluk had meegenomen. Maar uit camerabeelden blijkt nu dat het diefstal was. En de beste zwemmers ter wereld zijn deze dagen in Japan. Daar is het WK met net een zilveren medaille voor de Nederlander Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag. En Hij is trouwens niet de enige die tweede is geworden, zag onze commentator. Oh, drie man tikken tegelijkertijd aan. 2-2-2 staat er op het scorebord. En Kamiga ziet dat nu. En uh, kan uh, zowel de man aan zijn linker als aan zijn rechterzijde feliciteren. Hier is het feestje. Ja, de Chinese Chin was ruim een seconde sneller dan de drie. Hij wint het goud heb ik nog het weer. Flinke buien, onweer, hagel, harde wind. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond droog op, dan maximaal 13 graden. Morgen, zondagdagje, af en toe een bui nog en dan een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7, Hoorn-Heerenveen. In beide richtingen bij het Brezandijk, rond de 10 minuten vertraging.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 Zo? Nee, ja, ik heb hem nou dicht uh, Oh, je hebt hem gelukkig. Nou ben je hem Even kijken hoor. Dus... Uh, hebben we muziek? Ja, deze oh, doet het wel. Oh, heetje, gelukkig. Oh, gelukkig zeg. Jeetje. Lach het even aan de plaat en aan de jingle uh, tegelijkertijd. Hebben we, hebben we de twee te pakken die het allebei niet doen, uh, nl Jezus, mogelijk. Ongelooflijk. Ja. Nou, welkom terug, in tweede uur Zandvoort op zaterdag. Net al van uh, collega Benno Peugen. Dat er uh, al via de evenementen er uh, zijn. Uh, Benno, zijn het er te veel vandaag? Uh, ve nee, het is niet zo heel veel. Uh, het is natuurlijk... Uh, even, wat was het ook alweer? Um, uh, Salford Live? Nee, uh, het... het...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 Weet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 ook nog op het circuit uiteraard. Ja. Dus kijk even op uh, YouTube op uh, Zandvoort de Formule 1 van Ria Valk. Zo is even ook. kijken. Ja. Heel leuk. Heel leuk. Uh, nou, met dank aan Hans Bortman die uh, ook gezorgd heeft... Uh, dat Ria uh, deze uh, jingle voor ons heeft uh, ingesproken. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja, en vanavond hebben we het OEMI-festival. En uh, Dolly, wat, uh, wat hef, heb jij daar nieuws over? Nou, het is niet alleen vanavond. Het begint vanmiddag al om 4 oh, uur. Zo.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 Ja, ja, ja. Het ja. is wel fijn trouwens als je virtueel een drankje kan bestellen... dat als je aankomt dat het gelijk klaar staat. Dat of kan. dat ze zeggen, ja, dat gaat ook virtueel. ja, oh, nou, nou, ja. Daar, zat, daar zat ik dus aan te denken. Heb je niet ontvangen dan? Ja, zie je in een keer een plaatje van een uh, lekker biertje ja. op je scherm, ja, ja. Benno? Ah. Ik je zo'n bierveeltje met een plaatje erop. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja goed. Ja. En dat is dan 4 euro, weet je wel. Kun je dat? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mooi plaatje. Ja. nou goed. Dus twee, um, twee evenementen. Vanavond en vanmiddag al in uh, Zandvoort uh, de, bij het uh, Wapen en bij um, Mani Beach. Uh, dat, en dan, nou, dat is uh, een leuk feest, een lekker swingen, allemaal. Zeker, ja. we, zijn, we maken er gewoon een uh, feestje van, hè? Ja, ja, ja. Het ja, ja. is uh, zomer en uh, ja, alle regio's uh, in uh, Nederland hebben inmiddels vakantie, dus.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 De single van Phil Friend en Galaxy en What Do I Do. Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij CFM. Zometeen om half vier een groot evenement wat eraan komt, Benno. Nou, evenement, het gaat, ja, het gaat over weken en speciaal voor de kinderen. Weken, oké. Okay, nou, dat hoor je zometeen. Still in my heart, somewhere.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 uh, Loesu, wat wat is dat? Hoe komen ze erop? Ja, maar jij weet maar je, jij, niet ben, alles van natuurlijk, hè, Loesu. Maar, maar jij, jij hebt bent daar <laughs> gekeken.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 Oké, okay. ja, ja, dat heb je met die straat al. Zee, uh, Ben jij familie van Timmermans of zo met je straat al? <lacht> <lacht> <lacht> ik, ik ben me nog blij dat ik staat, staat op mijn tekst hè, wat ik krijg uh, aangeleverd. Dus. Oh oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja. we proberen een beetje jongeren te betrekken. Nou ja, wat is radio het? Radio, het ja. het Lusou, uh, 2023, dat betekent zes weken lang hier in Zandvoort. En we beginnen aanstaande maandag, speciaal voor de kinderen...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 En dat is, ik weet niet, is dit ook weer een kamp of is het een dagje? Nee, even kijken, Eén dag, één dag. Oh, één dag. Nou, dag ik weet wel dat die kinderen altijd helemaal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 Uh, pra pride, pride at the Beach, youth Pride at the Beach. Ga ze meelopen uh, ja, met de kinderen. Uh, uh, nou, uh, Ik weet het niet. Uh, maar oh. goed, uh, de organisatoren van Loesu. die weten het olf, uh, uh, zeer zeker wel. Ja. Ongetwijfeld wel. En, ja, dat, uh, dat kan iedereen mooi even vragen bij die inloop natuurlijk. Wat jij het over had. Ja, Wanneer ja. is die ook alweer die, die inloop? is uh, maandag, maandag Maandagmiddag. Uh, nee, maandagavond. Maandag en waar? Uh, uh, jeugdhonk. Ja, maar is dat, dat is denk ik bij, uh, bij rabbel boven, het jeugdhonk. Ik of is het daar niet meer? Ik heb geen idee, want weet je niet? Uh, ik kom niet uit Zandvoort. Dat zoeken we even op. Dat zoeken Nou, en uh, twee minuten Ja, we zien uh, twee concerten op het Zuidstrand. Uh, die missen we ook niet, natuurlijk. Ja. Zogenaamde South Beach. Daar uh, ja. zijn uh, de vier tijden van de 28, 28ste. Ja. De 28 ste Dat wordt juli. prachtig. Candlelight Jongens, on the beach. Ja, dat, je weet niet wat je meemaakt. Dat is zo mooi. Het staat vol met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 Zei ik dat? Ja. Ah, dat komt Langzaam door die Loesou. Door die loesu. Ik, ik zit nog helemaal in de Loesou. Wat, uh, wat zeg je nou? weer? Ja. Ja. Langzaam dronken wordt. Ik, ik moet ook geen radio gaan maken. Ik dronken weet niet meer wat ik zeg. Dat is hartstikke goed. <laughs> nou ja, helemaal leuk. Hey, dus, uh, Even over dat Loesou terug. Want ja. ik, ik ben blij dat Pluspunt daar is ingesprongen. Want we hadden natuurlijk vroeger altijd de recreade. Mm. En die moesten ermee ophouden. Omdat ze niet meer aan vrijwilligers konden komen en dergelijke. Maar ik ben blij dat, dat er voor de kinderen in Zandvoort iets is waar ze zich elke dag, waar ze lekker naartoe kunnen. En lekker kunnen spelen en gek doen. Ja, die gedachte Heel... kwam ook in mij op jou. Ja. ja, fantastisch. Ja. Echt, ik vind het een complimentje waard dat Pluspunt dit opgepakt heeft Zeker. en gerealiseerd heeft. Ja. Hartstikke goed. Dus uh, kindertjes, ik zou zeggen.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 C'est Saint-Blanc. A vous, peignoir, que c'est troublant. A oh, oh. vous, c'est troublant.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 als ik met mijn scootmobiel door het dorp ging, dat ging dus helemaal niet. Want ik, ik bleef achter die krabbertjes hangen. Oh, oh. Dat zijn die roostertjes. Oh, die roosters. Ja, ja, ja, dat, ik ja je, okay. dat bedoel je toch? die. Wild, ja, ja, die ja, ja, ja, ja. Zeg maar? Krabbertjes roosters. Ja, wat is daarmee ja. dan? Wat is dan, dan? Ja, die zijn vervangen. Oh, nou oké. Okay. <laughs> Tot zover. <laughs> nou ja, nee, maar goed. Je mocht, je mocht dus het oude krabbertjes ja. je ophalen gratis. En ja. voor niks. Bij, uh, bij Eentje. Uh, mocht... uh, nou ja, zeg. Wie, wie, hoe heet het nou? Waar je het op kon halen? Het de bij de remise, dankjewel. Kameling oornstraat ja. nummer 20. Daar kan je eentje op. Maar, maar moet je nou met één rooster... Is, uh... Nou, gewoon ophangen aan de muur. Oh, oh het, is, uh, ja, het, ja. Is, ja, het ziet er wel uh, leuk uit, hè? geloof ik. Uh, ja, het is wel ja, het, aardig. Het is met die kruiden, dat, dat ga je nooit meer krijgen. Of als je zelf misschien een roostertje in je tuintje ja, wil maken dat is waar. of zo. Voor het, maar jij uh, vond dat onding, hè? Dat is, uh... Nou, met je, met je scootmobiel was het absoluut niet handig. Dus ook mensen met uh, een rolla rollator is het Het Is aardig. het ook niet, nou, ook niet handig. Denk ik. Okay. Nee, want het je duikt. Maar ja, dat, dat kwam. Het waren voorlopige roostertjes hè. Okay. En ze zouden vervangen worden door goede. Dus ik ga binnenkort ga ik weer voor jullie testen. Even proberen. Dan ga ja. ik weer met mijn scootje dorp in. <lacht> en dan, dan horen jullie van mij of deze goed bevonden zijn door de keuringsdienst. Als je dan een reporter zet... en neemt, je. Oh ja, ja, Gaat ja. Het ja. Nog Als je dan, dan een knal wordt, dan knal. ik er weer onder. We hebben een live knal. <lacht> Ja, nou ja, de krabbetjes uh, uh, zijn wel vervangen dan door, door de haringen natuurlijk. Hè? Ja, ja, blijkbaar Door het wapen. Wel. Ja. Ja, nou ja, dat is ook zo. Ja, ja. Maar hoeveel ja. haringen staan er dit keer op? Ja. op, uh, op zullen het Zullen dus Op pot, waardoor die wel zes zijn? Dus ja, nee, nee, ja, negen. Negen, negen, negen ja, haringen. Vat, negen haringen. Vatvol. Vat ja, vat oh. ja, allemaal oh. nieuwe haringen. Lekker, lekker. nieuwe haringen. <laughs> dat willen <laughs> we hebben. Nou ja, nou ja je het dus even omhalen. Ja, oké. Moet je je van tevoren aanmelden daarvoor of Nee, nee, zonder afspraak. Gewoon even langs omhoog. Tot en met donderdag. Tussen 9 en 12. 1 tot 4 ga je naar landen. Ja, zolang de voorraad strekt. Precies. En de roosters die overblijven gaan naar een kunstenaar. Die er een kunstwerk van gaat maken. Kijk, ja, kijk, kijk. Is kijk. Leuk, oh, is dat zo? Ja, ja, oh, dat, dat wist ik nog weer niet. Dus uh, dat schrijft de heer. Die gaan, dan gaan wij eens even een website. kunstje plikken. Ja. Dan gaan, ze gaan <laughs> Nou ja, ik sla even een rondje over. Ik ben uitgeroosterd. <laughs>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 Ja. Ella Ella. Ik, ik steek je aan, geloof ik. Hè? Jij vergis je nooit, maar ik ben nee. dronken, en jij nam. Ja ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wie is Ella Ella? Ella Ella. Een Geen idee? Oh, ja, weet je ook niet. Oké. Okay. Wie is Marijn? Of ja, weet je ook niet, toch? Weet ik ook nee. niet. Nee. nee. Zeg, veel vakantiegangers doen het, maar deze zithouding in de auto kan desastreus aflopen. En heb je enig idee of welke houding dat is in de, in de auto?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 wel. Je hebt geen scheur. Nee. Maar Tenminste niet van de klap. <laughs> maar het is, het is lastig je broek aan het trekken met twee <laughs> benen in het gips. <laughs> ja, maar zou ja, dat je veel broekjes op... van mannen hebben. Oh ja, ja. ja, ja.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 Ja, Vandaar dat jij altijd op Facebook zit. Nou snap ik hem. Ja, ja daar komt het door. Dan weet jij dat ik net heb schoongemaakt. Ja. Ja. ja, een kwartiertje hè. Nee. Dat, uh, ja, hele goeie. Zijn we een hele kwartier goeie. kwijt? Ja. Is even een poetsen. ja. Zometeen gebeurt het, uh, dames en uh, heren. Uh, ja, in uh, Hongarije ochtends. de kwalificatie van de Formule 1. Ja, over uh, 50 ja, minuten 49 ja. Gevonden. ja, Hebben we hier via Play, of niet? Ja, ja. we hebben via Play. Dus uh, oh. we kijken, kijken lekker mee. Oh. En uh, ja, dan gaan we kijken hoe uh, Max het uiteraard gaat doen. En altijd scherm, nieuwe, nieuwe kwalificatie hebben ze natuurlijk, hè? De harde banden ja. in de Q1. Heel ingewikkeld de medium allemaal. banden in Q2 en in Q3. De laatste tien moeten dus rijden, alleen maar met soft banden. Oh.